Het weer. Het is zonnig, het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Morgen zijn er meer wolken en is het met een graad of 13 frisser. Dit was het in Jonaal. Stel je eens voor, je gaat naar een winkel waar je al jaren komt, maar er is iets veranderd. Vanaf nu krijg je op alles wat je koopt korting. Stel je voor, op alles 10 tot wel 20% korting. Ah.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 nummer 12 in de Haarlemse Waardepolder tegenover Spaarne Landen. Voor meer informatie, kijk op clubcarwash.nl. Kijk eens, schat, kijk eens. Een ernstig ziek kind wordt vaak opgenomen in een specialistisch ziekenhuis, ver weg van huis en familie.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 Naar AB Radio in ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is 7 minuten over 3. En terwijl volgens mij heel Nederland in de ban van het voetbal is, wordt ook nog hockey op het hockeyveld van Bloemendaal en Frits. Ja, zo is het maar net 17 minuten dat duel Bloemendaal. ...en de Bloemendaal heeft uh, gescoord. Uh, een, uh, een strafcorner van Almert Meijer betekende de 1-0 uh, vanmiddag. ging een verhaal aan, aan vooraf. Uh, ik zei al, de Bloemendaal wisselt veelvuldig uh, in de spits... Duiken allerlei uh, namen op, als uh, Lex uh, Hogeveen, uh, Roel Bovendeert, uh, ik, ik noem maar wat, uh, Rick, uh, Rick van Kan. Alles, uh, alles mag, alles kan uh, vanmiddag. En uh, de eerstgenoemde Lex Hogeveen, die begon aan de rechterkant uh, iets wat op een zona uh, leek. Uh, Gogelde zich uh, richting uh, cirkel en werd daar uh, eigenlijk uh, aangetikt. En, ja, hij viel, hij stond meteen weer op, maar vonden er toch een, een strafcorner. En uh, de eerste van de wedstrijd... die ging er uh, gelukkig voor Bloemendaal... en pech voor SRC dat het eigenlijk niet eens zo slecht doet. Ging, uh, ging erin. En uh, zodoende... Uh, kan Bloemendaal uh, iets... Uh, ja doorgaan in het spel waarmee ze begonnen waren. Het iedereen speel minuten gunnen. Op dit moment de Nooier aan de kant, om maar eens wat te noemen. En speelt Dwaaier in de spits. En is het Van die... Martijn Van Milo die probeert aan te dringen. En dan komt die bal richting Van Milo maar die wordt goed afgedekt in de cirkel door de verdedigers van SCAC. Maar Bloemendaal houdt er wel een vrije slag aan over op de 23 meter lijn. Wordt hard uh, ingespeeld met een uh, tip in. De, de doelman uh, duikt uh, wel de goede hoek in, maar de bal uh, ging, uh, ging naast. Uh, Bloemedaan nog steeds uh, op de 23 meter van hij Ook weer hard uh, ingespeeld. De nooie kan er niet bij en die bal gaat uh, over de zijlijn. Ja, toch een beetje enerverende, enerverende fase uh, van de wedstrijd die uh, eigenlijk het eerste kwartier een beetje aan het, aan het het kabbelen was. Uh, een schot op de paal of ik moet eigenlijk zeggen op, op de bovenlat uh, was het enige werk uh, wat Jaap Stokman uh, te verwerken kreeg. Uh, hij kon er weinig aan doen. Uh, dat, ik, uh, dat is het verhaal van de doelman van Doemendaal is bekend je krijgt misschien 4, uh, 5 ballen en als je niet oppast gaan ze er alle 4, 5 uh, nog in ook. Nou dat uh, heeft Jaap uh, vanmiddag weer uh, onder, ondervonden maar voorlopig uh, heeft hij de nul nog weten vast te houden SCAC uh, rond uh, de middellijn, gegogel gegogel en uh, een vrije slag. Er staan de drie bloemmedalers omheen. Ja, ze zijn gretig, uh, die jonge bloemmedalers. Maar echt uh, hockeyen, echt uh, uh, uh, opbouwen van aanvallen... dat, uh, dat wil nog niet uh, erg lukken. En wordt er soms uh, ook te veel met uh, de bal gelopen... of wordt het spel uh, te klein gehouden... in plaats van te verplaatsen naar de andere kant... waar altijd uh, de ruimte is. De strafcorner. De strafcorner voor SCAC... Nou, dat is uh, de eerste van de wedstrijd uh, voor uh, de Utrechtenaren. En die, die nemen we uh, natuurlijk uh, even mee. Uh, dat is een uh, overleg, uh, de cirkel. Uh, de bloemendalers uh, trekken de, de maskers aan. Uh, ik zei al, uh, uh, Jaap Stokman moet uh, goed de zon in de gaten houden. Want dat is een, uh, is een handicap. Ik zou niet kunnen zien wie daarvoor... SCAC de strafcorner zou kunnen gaan nemen. Misschien dat het Dirks is, de nummer 8. Ik zal eens even kijken. De nou goed, Van de Peppel misschien. Nou, de, de, de stafcorner komt eraan, wordt aangeschoven, wordt gestopt en wordt ingepusht. Maar die bal, die botst die, die tegen de medespeler op. Ja, hoe, hoe knullig kan je gaan? En meteen is het de nooien aan de rechterkant die, die klaar staat om het af te drukken. En de nummer 20, die zal dan het verschil moeten maken van Bloemendaal. En de nummer 20, dat is Klen Schuurman. Maar ook hij weet niet doeltreffend uit te halen. En zo, ja. Is het van de strafcorner tegen... naar de scoringskans aan de andere kant. Nog een keer, Bloemendaal. Ja, ze blijven, ze blijven aandringen. En uh, gaat uh, Lex Hogeveen uh, op avontuur. Samen met Van uh, Nou, uh, Jennis is dan erbij. En dan komt hij helemaal vrij voor de doelman. Maar die bal die gaat er uh, net over. Ja, slordig. Uh, dat is het uh, wat je kunt zeggen. Maar de inzet uh, zal er niet liggen. Voorlopig is het Bloemendaal. Uh, dat aandringt. Maar... De score is slechts 1 tegen 0. En dat zei Frits Rijk. Frits, dankjewel. Zometeen natuurlijk. Meer hockey hier op AB Radio in CFM Zandvoort. Naar AB Radio en 7m zal op de zondagmiddag. Het is uh, Team 4 het is lekker weer, buiten zelf. zo lekker weer... dat een uh, paard aan de Spaarndammerdijk dacht... ik duik het water in, brandweer is op dit moment onderweg... om dat arme dier eruit te halen. Ja, zo zie je maar. Dieren hebben ook wat voor koeling nodig. Maar goed, dat uh, ja, loopt niet altijd goed af. De brandweer is in ieder geval onderweg naar de Spaarndammerdijk... om daar dus een paard uit het water te halen. Volgens mij een van de eerste van dit jaar alweer. Dat zullen er vast nog veel gaan worden. Uh, drukke tijden dus voor de brandweer. Goed, je luistert dus naar AB Radio en ZFM Zandvoort. We volgen deze middag de wedstrijd natuurlijk van Bloemendaal. Hockey en we gaan ook nog eventjes de wedstrijden uit de eredivisie zometeen met je doornemen. Maar eerst eventjes wat verkoeling op je radio. Hot rotation, hot rotation. Wij draaien de hits die je straks pas ergens anders hoort. Het station dat voor jouw plezier is uitgevonden. Je luistert naar AB Radio en dit is deze week de hot rotation. Too much, but I'm as happy as I can be. Zondag in Ken met Amanda Jensen. En dan staan bij de Radio Hot Rotation van deze week. En die zal je nog uh, inderdaad vaak gaan horen. En eventjes terug naar het nieuws van vandaag. Want het Nederlandse luchtruim. dat blijft nog tot nader orde gesloten. maar zeker tot vanavond 8 uur. Dat heeft de inspectie Verkeer en Waterstaat zojuist gemeld. En 22 gezinnen die met kinderen op Schiphol waren gestrand. wegens de aswok. zijn de afgelopen nacht ondergebracht in hotels in de regio. Dat heeft de gemeente Haarnemermeer ook zojuist bekendgemaakt. Voor personen boven de 70 jaar zijn gepaste maatregelen genomen. Zo is één persoon ondergebracht in een verzorging. Huis. En veel mensen in de omgeving van Schiphol... hebben aangeboden gestrande luchtreizigers op te nemen in hun huis. En het aanbod is momenteel voldoende. Nou, zondag wordt er ook nog gekeken... Uh, wie er nog meer van dit aanbod gebruik kunnen maken. De ruim duizend aanbieders worden de komende dagen teruggebeld. En ja, dat is natuurlijk op aangeven van het speciale telefoonnummer... wat de gemeente Haarlemmermeer sinds gisteravond heeft opengesteld... om te vragen of mensen andere mensen in huis wilden nemen... om ze zo van onderdak te voorzien. Nou goed, tot zover eventjes het Schipholnieuws... Meteen natuurlijk meer nieuws en ook uh, hockey op AB Radio en ZFM Zandvoort. Next day group ha. Will this one do? We naar AB Radio en CFM Zandvoort. Het is uh, half vier. Lekker aan de koffie hier in de studio. En aan de thee of het kopje, hè, Frits? Ja, zo is het maar net, uh, Roderick. De, de toeschouwers uh, die vermaken zich uitstekend. Want uh, hier op het pleintje voor me gaan de treetjes uh, met uh, de biertjes ...nou, welig rond, zou ik uit willen zeggen. Ja, het is prachtig. Hè? Het is, uh... Maar ja, uh, de, de eerste helft uh, zit erop. Uh, we zitten in de rust. En uh, ja, uh, degene die woensdagavond, of die vrijdagavond zijn geweest, die zullen toch uh, een beetje rare smaak hebben. Want uh, wat vrijdagavond allemaal liep als een spoortrein, dat hebben we in de eerste helft uh, vanmiddag eigenlijk niet gezien. Het, uh, het, beetje, het is een rommelig, dat ja, komt uh, door de vele wissels. Ik heb het al vaak genoeg gezegd, ik zal het ook niet meer zeggen. Maar het is wel zo natuurlijk uh, dat steeds... Uh, uh, wisselen van, uh, van spelers, dat uh, komt het spel uh, met name op het middenveld uh, niet echt uh, de goede. Ja, en voorin zijn vaste waarde, Brouwer, de nooier, de Waaier, Nou, hoe, uh, hoe, uh, hoe, uh, hoe goede je hoe uh, wil je hebben. Hè? Maar ja, ondanks dat uh, zijn ze eigenlijk weinig aan de bal. En heeft uh, SCAC twee prachtige kansen gehad. Eén uh, op de lat en één die uh, Jaap Stokman uh, tegen de zon in... Uh, uit de hoek uh, trapte, uh, een geweldige reflex, en uh, dat is het. Bloemendaal mocht op slag van Rus nog een tweede corner nemen. Men had een uh, ingewikkelde variant in gedachten, maar dat uh, pakte ook al niet uit. En uh, zodoende blijft het schamel 1 tegen 0. En we verwachten en we hopen uh, dat uh, het tweede bedrijf uh, datgene zal brengen... wat uh, de Bloemendaal, ja we zijn natuurlijk heel erg verwend. Uh, graag hopen hè, dat uh, aanvallend en uh, sprankelend hockey... Kijk, nou, we gaan het allemaal zien uh, zometeen. Nu dus eventjes rust. Zometeen dus die wedstrijd het vervolg ervan. En dat gaan we natuurlijk volgen even. Ja, Roderick, weet je wat ook nog meespeelt? Nou? nou men, uh, men houdt elkaar op de hoogte van de stand van Ajax en, en, uh, en van Twente. Ja, ja, ja, zeker. zeker. Maar is het uh, 2-0 bij Ajax en 1-0 bij Twente? Ik uh, ga het de luisteraar zometeen vertellen. Okay. We gaan de actuele standen erbij pakken. Oké. Okay. En dan gaan we inderdaad eventjes uh, kijken hoe het staat met het Nederlandse voetbal. En wat natuurlijk ook uh, ja, bij Bloemenel natuurlijk. het gesprek van de dag is volgens mij. Ja. Uh, hoe gek het ook mag klinken. Ja, nou, we gaan het in ieder geval allemaal voor Ongeen zondag in Kennenland. Frits, tot zometeen. Tot zometeen.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 Por parte sin verde Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te hombre nunca más que decir que una mujer cambió mi suerte Se volará de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 de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, weet dat je que je niet dat que ik het niet ziet. Maar dat mala que de op AB Radio ZFM Zandvoort. Het is uh, kwart voor vier. Eens eventjes wat uh, tussenstanden met je doornemen van het uh, Nederlandse voetbal. Wat erg spannend is op dit moment. Ajax tegen Heracles Almelo staat voor met 2-0. Dus Ajax op voorsprong. Heerenveen tegen NAC Breda. Daar is het nog steeds 0-0. PSV tegen Groningen. Daar stond Groningen eens voor. Maar inmiddels is daar 2 tegen 1 geworden voor PSV. Uh, Sparta tegen Utrecht. 1-0 voor Utrecht. Uh, FC Twente tegen Feyenoord. Daar zet 1-0 voor Twente. Vitesse tegen Roda JC. Daar staat ook een uh, doelpunt Want Daar is het uh, 2-3 voor Roda. Willem 2 tegen AZ. Daar is 1-0 voor AZ. Uh, VVV Venlo tegen Nek. Daar is het 1-0 voor VVV. Ado Den Haag tegen RKC Waalwijk. Ja, daar staat Ado met 3-0 voor. En nog eventjes wat nieuws. Een oudere man is vanmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de zeeweg in Kastrikum. Hij werd uh, vanmiddag aan het begin van de middag geschept door een auto. De man deed met zijn fiets over de zeeweg. En wat daar precies is gebeurd, is volgens mij nog, nog niet bekend. De politie is momenteel bezig met een uh, sporenonderzoek daar. En uh, daar was ook die weg een groot deel van de middag afgesloten. Nou, zometeen uh, op de Radio natuurlijk meer hockey. Hockey Bloemendaal, dat gaan we natuurlijk volgen. Uh, zojuist hadden we dus de tussenstand in de rust. 1-0 voor Bloemendaal. We gaan kijken of dat uh, naar de plaat van Genesis is veranderd. Je luistert naar AB Radio en ZFM Zandvoort. Het is tien minuten voor vier. We gaan eens even kijken hoe het staat op het kopje van Bloemendaal. Ja, Roderick, we hebben 14 minuten gespeeld in die tweede helft. Het wedstrijdbeeld is niet gewijzigd. Het blijft een beetje rommelig. Maar Bloemendaal heeft wel gescoord in de vijfde minuut van die tweede helft. Een onmogelijk doelpunt. Heel, heel erg mooi. En iedereen was er blij mee. Roel Bovendeert, de nummer 10 van Loemedaal. Gezien als een jong talent. Hij komt uit Brabant. En hij is uh, uh, samen met uh, Lex Hogeveen uh, gekomen uit... Uh... Uit, uit Tilburg, uh, dat ik meen. En hij uh, wordt al gezien als een van de grote talenten. En uh, vanmiddag uh, nou dan uh, een treffer uh, tegen SCRC. Hij werd bedoven onder de meespels. Het werd hem dus uh, wel, uh, wel gegund. Uh, mogelijk dat de doelman van SCRC ook een beetje last had van de zon. Maar dat maakt allemaal niet uit. Uh, de treffer was er niet minder fraai om. Bloemendaal leidt met 2-0. En op momenten van spreken is het SCRC dat aandringt. Hoe gek het ook mag kijken. En Bloemendaal... Is op zoek, op zoek, misschien wel uh, naar zichzelf. Want op het middenveld uh, is het een, uh, een partij, uh, een rommelige partij. Ook nu weer een, uh, een bal uh, waar de Nooier uh, niet bij kan, of uh, ik moet zeggen waar uh, uh, Martijn van Milo uh, niet bij kan. Uh, uh, de, het wordt uh, uh, uh, uh, uh, onzorgvuldig, laat ik het uh, zo maar zeggen. Uh, maar goed, uh, de stand uh, is duidelijk. Uh, 2-0 voor Bloemendaal. En het is ook uh, meer als verdiend, want uh, wat het uh, verder verloop uh, betreft heeft, uh, SSC nog weinig van gebakken. Bloemendaal heeft ook drie strafcorners uh, mogen nemen. Nou, de eerste die was raak uh, met uh, Olme Meijer en de 72. men probeerde een variant, maar ook dat uh, stierf in schoonheid. Weinig te vertellen, het is heel mooi weer. De biertjes maken lekker, maar gescoord is er weinig. Bloemendaal leidt tegen src met 2-0. 2-0, een beetje weinig hè Frits? Ja, het is, uh, we zijn verwend, Roderick, We <hij> verwend. <hij> nou, we gaan het zien, nog een kwartier te spelen daar dus op het kopje van Bloemendaal. En dat gaan we natuurlijk uiteraard volgen op AB Radio en ZFM Zandvoort. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey hey. Yeah yeah.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 Hey, hey, hey, hey, hey, hey, yeah. yeah. hey, hey, yeah, yeah. hey, hey, hey, hey, hey,